Negen uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Personeel van TBS-klinieken maakt zich zorgen over de financiële druk om patiënten in kortere tijd te behandelen. Dat meldt de Volkskrant na gesprekken met mensen van de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Sinds vorig jaar krijgen klinieken geldboetes als ze patiënten niet op tijd met proefverlof sturen en de behandeling na acht jaar afronden. Twee medewerkers van de vermisdagkliniek zeggen anoniem dat ze zich door die boetes onder druk gezet voelen. De directeur van de kliniek zegt in de krant dat TPS-patiënten ondanks de boetes niet eerder worden ontslagen dan verantwoord is. ABN AMRO schaf de bonussen voor het personeel af. De bank volgt daarbij andere banken zoals de ING en de Rabobank. personeel van ABN AMRO kan jaarlijks maximaal 20% meer salaris krijgen als ze hun doelen halen. Daarvoor in de plaats komt nu een eenmalige loonsverhoging van 9%, is afgesproken in de nieuwe CAO. Het grootste deel van het personeel wilde af van de bonussen, omdat ze er privé op worden aangesproken. In plaats van het bonussysteem moeten er jaarlijks vier gesprekken worden gevoerd, waarin per werknemer doelen worden opgesteld. Van de 37 JSF-straaljagers die Nederland heeft besteld kunnen de laatste drie mogelijk niet worden betaald. Op dit moment is de dollarkoers ongunstig, zegt Defensie. In 2013, toen Nederland besloot de toestellen te kopen, was de dollarkoers gunstiger. Volgens Defensie kan de situatie weer anders zijn als de JSF's uiteindelijk worden afgerekend. Nederlanders zijn laks met het vervangen van hun ruitenwissers, zegt Autobranchevereniging Bovag na onderzoek. 96% van de automobilisten vervangt de ruitenwissers te laat. Ze kopen pas nieuwe als er strepen op de voorruit komen, als de ruitenwissers over de voorruit schrapen of als het rubber loslaat. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer, ook wat zon, het wordt 3 tot 5 graden. Ook morgen kans op een bui en op veel plaatsen maar 1 of 2 graden. Dit was het EFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Genee Passet van de AMWB. Het is een razendrukke ochtendspits in de Randstad. Maar het einde is gelukkig wel in zicht. 67 files nog. En dit zijn de uitschieters. De A12 Den Haag-Utrecht. Hopeloos tussen Zevenhuizen en Reewijk. Anderhalf tot twee uur in de file. Door een autobrand. Drie rijstroken zijn daar dicht. Ook veel vertragingen op de A20 daardoor. Vanuit Rotterdam. Voor het knooppunt Gouwen sta je al een uur vast. Op de rijbaan richting Hoek van Holland was een ongeluk. Bij het Nou Dat is van de weg af. Nog wel 12 kilometer file vanaf Gouda. De A27. Utrecht-Almere tussen Hagenstein en Beeldhoven. Twee uur in de file na een ongeluk. Er is één rijstrook minder open. En richting Utrecht op de A27. Bij Utrecht-Noord ook ruim 20 minuten in de file. De N203 Alkmaar-Amsterdam ruim 20 minuten tijdverlies bij Purmerend. De N211 na een ongeluk van Hoek van Holland naar Delft. Bij Wateringen ruim 20 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 de cure. Hè. Ik moet ja, dus toch even cure, zeggen a forest. A forest. Dat we, tegen alle normale uh, zaken in hebben we het vorige uur alleen maar uh, ja. gesproken Jammer, en Sjaak. weinig ja. muziek ja. gedraaid. Maar dat waren nou eenmaal de omstandigheden en we wilden iedereen gebeuren. zoveel mogelijk de kans geven om zijn zegje te doen. Dus vandaag. Volgende keer. Volgende keer dan uh, komt jouw uh, lijstje weer aan de beurt. Bij ons uh, zijn uh, Roy Dongen.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 Weinig aandacht voor moet ik zeggen. Precies, ja, dat, dat vinden wij het ook. Ja, dorp, ja, dat, dorp, dat, dorp, dat is helemaal met u eens. Want dat wordt gewoon uh, volgebouwd en op dat stuk bij de Louis David's Carré de het uh, Louis David's ja. Carré uh, de oude de Prinsessenweg. Ja, ik bedoel, daar ja, staan uh, zoveel uh, sociale uh, huurwoningen en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak lijkt mij een slechte zaak. Nou, wat wat ook is, is ze meenemen... dat, dat, dat je allemaal uh, het het, het voorbouwen van het centrum, ook zie je daar, uh, ja, is gewoon problematisch en...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 te plaatsen? Het is niet aan de gemeente of de gemeenteraad om huizen te bouwen en, en dat soort dingen. Nee, dus weet niet. dat ze, nee, maar wel het huis in de duinen... Huis in de duinen wordt dus... Uh, wordt oh, en daar komt dus een nieuw, uh, nieuw huis, maar daar gaan ze dus wel meer uh, aandacht daaraan aan geven. Dus dat is wel de bedoeling. Dat de, dus dat doet... Dat ik doen, denk gaan ook aan aanleunwoningen, aan de geversloopbestendige woningen, ja, woningen, woningen. Woningen, woningen die juist. makkelijker aan zijn ja. te passen. Ja. Die, ja. ja, dat is de bedoeling dat ze dat wel daar gaan doen. Ja, want het is ook zo dat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 Het centrum, uh, prima wonen. Uh, maar die komen wel uit andere huizen natuurlijk vandaan. Ja, om te ja. zeggen, van, nou hier zit ik dichtbij. Ik zit op een ik kan ik heb een goed bereikbaar. Ik kan met een ja, rolstoel voor een naar binnen. Dat zit vol. Ja, dat, zit, dat zit vol. Zit ja, behoorlijk ja, ja. vol. Ja, ja. En ik weet dat, uh, dat ik ben ingeschreven bij de woningbouwvereniging. Uh, dat uh, ik, hè, ik zou ook in het vooruitzicht van het feit dat ik straks op uh, het moment komt dat ik moeilijkere trappen kan lopen, wel naar een andere plek willen gaan. Maar ik kijk dan bij de slagingskant.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 Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Maar je ziet wel in steeds meer... Duitsers kennen echt Zandvoort aan Zee. Dus je moet zelfs die marketing slogan moet je uh, selectief toepassen. En ik geloof best, als je in Amsterdam uh, reclame gaat maken voor Amsterdam Beach, dan voelt dat voor een buitenlandse toerist hier nog nooit. Maar het is alleen maar een marketing slogan. En dan moet je vooruitkijken dat niet hier het Zandvoortse straatbeeld voortdurend uh, Amsterdam Beach wordt, zodat het langzaam is. moet ophouden, halverwege duinen. Ja, precies. En uh, dan is het klaar. Hier moet het ja, gewoon ja. Weer, uh, weer Zandvoort aan Zee. Zee. Zee. Ja,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 Vragen over kunnen stellen en dan kan dat uiteraard altijd. Uh, Niet-leden kunnen ook gewoon reageren. reageren. Natuurlijk, reageren. Ja, ja. ja, iedereen. Dus we zijn een democratische partij. Ja. Niet-leden kunnen reageren. En als mensen erover willen stemmen, voor 25 ja. euro kunnen ze zelfs lid worden van de VVD. Ja. Dus dat is tegenwoordig een nieuw. En ook meestemmen over allerlei andere dingen. Dus er is ook iets Het nieuws. Is, uh, nou, dat een, is een heel, lijst. Dat ja. wordt allemaal door ja. leden vastgesteld. We ja. zijn gewoon een democratische uh, ja. partij. dat is nou. helder. Ja. Het zij zo gezegd. Dank jullie Harder wel. Dank voor jullie En uitleg gaan even naar de muziek. En dan hebben we daarna. Meneer Scholten, die al klaar zit <laughs> voor ons. Tot zo.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 Ons aller Gerard Scholten, de duimwachter. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Gerard. Je raakt wel in een romantische sfeer he, met die muziek. Is dat zo? Heerlijk, ja. Net King Cole was ja. dat trouwens met Nature Boy. Dankjewel, maar je zit hier voor het duin hè, he. zie ik je nu hè, Gerard. Oh ja, dat is, nee, nee, maar goed. Maar <lacht> nou, dat kan het ook gewoon. Dat, dat kan je, ook, er is ook kan, romantiek ja. natuurlijk. Kan dat, ja. Zeker. Ik uh, zit even aan de achterkant van uh, het uh, blad struinen te kijken. Ja. Uh, prachtig nieuw blad. En dat is de herfsteditie. Die en daar dienen. staat in de, het programma van oktober, november en december erbij. Nou, oktober, dat is een behoorlijk druk, uh, ja. druk agenda, zie ik. Ja. Met uh, wandelingen, een fietsexcursie. Uh, paard, en paard en wagen. Ja. Wat natuurlijk ja. prachtig is. De, de bronstexcursie. Ja, hè, ja dat breekt los. is het al begonnen, Geer? Nu? Nou, Ze zijn ik, laat, hè? Ze zijn laat, kreeg net, Ik kreeg net nog weer een beruchtje. Dan heb Beru je zo'n boswachters-app. We moeten allerlei dingen door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 Wagen dan niet als ander mannetje zelf in dat territorium te zitten. Want dan, dan, ja, dan, dan, het, dan beginnen het, dan die gevechten. Het, ja. ja, geweldig. Dus het begint allemaal. Ja. Okay. Is dat ook de tijd dat, dat de geweiën zeg maar, uh, beschadigd worden. En, en kunnen afvallen? Of is nee. dat het voorjaar? Nee? nee, want die geweiën zitten veel vaster. Nee. Het is eigenlijk net als bij een breuk van een de, van de bot bij een mens. De, waar die breuk is geweest, daar gaat nooit meer stuk daar. En dat gewei, dat hoe dat, dat aangegroeid is. weet je wel, bij de, dat die ja. ontstaan is, dat zit zo verschrikkelijk vast.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 En dat gekletter van die geweien. Ja. En, het, en, het, en het piepen van de jongen. Hè? Want die denken: woehoe, wat doet moeders nou gek? Ja, want moeders ja, ja, die ja, is ja, zelf, ja. Die let even niet op zijn kalfjes. Die, uh, let, zij let niet op de kalfjes. Want die, ja, die, is die, met die, al die dingen wil. Die al, ja, precies. Dus uh, helemaal los is het. Nee, maar dan. <lacht> <lacht> dus dat is gewoon heel spannend, zo'n ja, excursie. Ja, daarom gaan we later in. En dan is het ongeveer twee uur. Struinen door de duinen. Richting die bronsplekken. Dat is echt heel. Wat trouwens heel mooi. wel bijzonder is, is dat.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 Ja, die, Hoeveel kon je, kon je er dan kwijt op zo'n... Uh... Daar konden er, er maar een paar op hoor. Drie rolstoelers. Ja. Maar eigenlijk is er ook niet zo heel veel belangstelling voor. Maar we bieden het toch aan. Want we ja. vinden dat elke groep moet een kans krijgen om te genieten nou, van die bronstijd. Bij deze mensen in Nieuw Unicum. Mocht er bij jullie bewoners zijn met een rolstoel. Dan uh, meld je aan. Want uh, ja. er is ruimte voor. Ja, in Nieuw Unicum mag je altijd... Uh, als ze een hele groep hebben, dan doe ik gewoon een uh, rolstoel excursie. Hè. Dat, de, ja. dat, dat, dat heb ik oh, ja, zo.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 deze bijzondere voorjaar. De paddenstoelen die schieten gewoon overal de grond uit. En ja, hele opvallende paddenstoelen. Die grote parasol zwam. Ja, ik heb hier nou een paddenstoelenkaart voor me. Met 24 soorten paddenstoelen. Ja, en ze hebben allerlei soorten kleuren zelf En een reuk. Want ik zie hier bijvoorbeeld een distinct zwam. Nou, dat is net of er een ja, rottend ja, rotte eieren of een het wat dood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 de meest bekende paddenstoel. De rood met witte stoel. Ja, de vliegers oh, dan van dan me. De de ja, de ja, de ja. ja. ja, ja. Kabouters Spillebeen. Daar had ik de het van de, de, de, de week de nog over. <laughs> Bij Pippeloentje. Ja. Ja, die wisten ze ook. Dat he. ze wel, ja, he. dan, Het wordt gelijk spontaan voor me te zingen. Van kabouter Spillebeen. Ja, dat is... Het verhaal gaat ook... De Noormannen vroeger, dat ze in Nederland binnenkwamen. Daarvoor gingen ze van die van die paddenstoelen eten. Dan werden ze helemaal gek, joh. En dan gingen ze...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 En uh, ja, je kan sowieso prachtige foto's maken. Je ziet uh, steeds meer mensen nu met die grote, met die grote toeters lopen. Met die jaitje, ja, mensen, ik doe het ja. met mijn telefoon en ik maak en daar ook prachtige, prachtige foto's. foto's oh ja. Ja, ja, ja, ja. Je kunt, je, je kunt echt okay. met, je, met je telefoon uh, ja. Heb, ja. mooie foto's maken van de natuur. Ja. Het is niet zo gedetailleerd natuurlijk als uh, heel veel andere nee, foto's. Nee. Omdat je die telelens dan gebruikt, maar goed. Uh, de nacht.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 en dan, uh, ja, dan gaan ze aan de gang in de duin met uh, kleine boompjes omslagen. Dus dat is eigenlijk ja. die, die, uh, die er te veel staan Uitlopers. Op schot. Ja, ja, zeg maar uitlopers. En, uh, of of, of, of door je takken uh, weg die, die echt in de weg liggen. Of, dus alles zeg maar, uh, wat te veel is, dan gaan ze opruimen. En uh, is daar niet van, dan gaan ze gewoon andere werkzaamheden zoeken. Vroeger hadden we natuurlijk nee. die Amerikaanse vogelkers. Vogelers, ja. Ja, die, die, die allemaal, uh, die ja, die zijn allemaal, ja die hebben echt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 Dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus nou doe ja, het vooral ja, als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus dat is te doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. En er staat een ja, keet natuurlijk. bij en uh, met EHBO-spulletjes. Dus, ja, je dus, je je het is zaagt. En, ja, er zit zaag, Dus nee, dat valt wel. Uh, ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast. roosig allemaal op het einde natuurlijk. In is buitenlucht. Het in de herfst en in de buitenlucht. En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 Centimeter groot worden en, en een doorsnee van uh, 20, 30 centimeter als een hoed. En, uh, maar dan moet je kijken, wat voor sporen heeft hij? Nou, dat noem je dan plaatjes. Er zitten al die spoor, sporen onder die hoed. In, ja, en dan spiegeltje. hou je je spiegeltje eronder ja. en dan, uh, nou, dan kun je kijken, oh, het is een plaatjeswam of het is een gaatjeswam. Ja, ja. Dus dat is allerlei En dan kun je aanzien wat voor soort paddenstoel ook is. Nou, dan ga je met je, met je vergrootglas boven hangen en dan heb je allemaal uh, uh, ja, ribbeltjes.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 met de belangrijkste soorten en je spiegeltje en Kom je, dan je heen, dan. vergrootglas. Hoe ja, dan... weet je wanneer een paddenstoel giftig is?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 Yeah.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 Leuk hoor hier, zien, he. ja. hier allemaal. Ja, het ziet er ja. prachtig ziet er weer uit. Het mooi en mooi. Nou ja, het ja. blad uh, is uh, weer vol. Het ziet er ook met uh, ja. leuke vogels. De ja. najaarsgasten worden daarin uh, geveld. Ja.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 als je even langer duurt ja, als je te snel bent dan zijn ze erg zuur en als je te laat bent dan zijn ze gaan gisten dus dan zit er oh, dan alcohol is in ja als je kan dronken ja een beetje die, ja we hebben, dus eens, we hebben dus wel eens een spreeuw op zijn rug zien liggen zijn, <lacht> ja, ja die, die was dronken. ja die was echt die kon gewoon weet je, je zag het al een beetje aan hem vul weer om nou ja, je hebt dat beeld soms wel eens van straat van iemand maar uh, en, en, die, en die ligt die er onder zo'n duim door een streek Ach, God, te veel... Met de pootjes omhoog. Met de omhoog. <laughs>